Boedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal woningcorporatie Rochdale is blij met de uitspraak tegen voormalig bestuursvoorzitter Mullenkamp. Die werd vanochtend veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor onder meer omkoping, fraude en oplichting. De corporatie kwam in grote problemen door de beslissingen van Mullenkamp. Rochdale hoopt dat de naam van de corporatie gezuiverd is, nu de oud-bestuursvoorzitter persoonlijk is veroordeeld. De Amsterdamse corporatie zette Mullenkamp Begin 2009 op straat omdat er verdenkingen waren van fraude. In de Zwitserse hoofdstad Geneve is de politie extra alert melden de veiligheidsdiensten. De autoriteiten zijn volgens functionarissen op zoek naar verdachten in verband met de aanslagen van vorige maand in Parijs. Volgens een bewaker bij het gebouw van de VN zijn de Zwitserse veiligheidsdiensten in de buurt op zoek naar vier mannen die in de regio zouden zijn. De fraude van Volkswagen met de uitstoot van dieselauto's is de schuld van individuele medewerkers. Dat heeft het bedrijf gezegd op een persconferentie. Volgens Volkswagen konden werknemers zomaar hun gang gaan zonder dat ze goed gecontroleerd werden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat blijft onduidelijk. Consumentenclaim heeft namens meer dan 7500 treinreizigers een klacht ingediend bij de NS over de overvolle treinen. Het bedrijf besloot NS aan te klagen toen er vorige maand 3600 klachten waren binnengekomen bij Reizigersvereniging Rover. Reizigers klagen er onder meer over dat ze vaak een deel of zelfs de hele reis moeten staan.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 Het weer bewolkt en droog, bij 7 tot 9 graden. In het Zuidoosten kan af en toe de zon nog doorbreken. Tegen de avond gaat het in het noordwesten regenen. Morgen opnieuw bewolkt en later op de dag regen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. ZFM. Luncht. Dames en heren. Voor mijn volgende truc heb ik nodig. Twee vrijwilligers. En uh, wat ik normaal gesproken altijd deed. Uh, dan wacht ik gewoon net zo lang totdat twee vrijwilligers zich aandienden. Maar ja, soms kwam er dan iemand en uh, daar irriteerden me dan. <tie> en, dus. Ik, ik ga denk ik nu gewoon even zelf in de zaal op zoek naar twee geschikte vrijwilligers. Maar dan moet ik even duidelijk erbij zeggen. Want uh, ja, mocht het nou zo zijn dat ik daar bij je kom en ik vraag je en je durft niet. Hè, je bent bang, je bent verlegen of weet ik wat. Dan moet je gewoon zeggen nee en dan zoek ik wel iemand anders. Want ik had, ik had laatst ook zo'n meisje en die kwam ook naar voren. En die durfde er eigenlijk helemaal niet. En die kwam dan toch. En uh, <lacht> <lacht> die is dood. <lacht> Ik ga even... Mark, even langs. Hoe heet jij? Jessica. I Jessica? Ja. Oh, Jessica is bang, hè? Ja. En volkomen terecht. Ja. Uh... En yeah. hey, godverdomme! De hei! hei. ben je mijn glazen liggen te smijten, maar ben helemaal gek? Zo. So. Ja. Ik dacht dat hier wel lekkere wijven zijn. Hallo. Ja. Hebben jullie het gezellig? Ja. Hebben jullie het leuk? Ja. Nou niet lang meer, want... Ja. Okay. Wil jij even naar voren komen? Kom maar. Ja. Dat is één. Ja. En uh, hallo. Hoi, wil jij mij helpen? Het ja. is helemaal niet moeilijk, kom maar mee. Ja. Kom maar mee. Zo. Kom maar hoor. Ja. Ho, ho, ho. Ja. Zo. Nou, hallo. Hallo. <laughs> hoe heet jij? Laurien. Hoe? Laurien. Laurien? Ja. Laurien, Laurien, laat je er nog eens in. Laurien, Laurien. En hoe heet jij? Saskia. Saskia. Saskia, Saskia, Saskia. <laughs> <plastics> um, Saskia heeft een BH-pad. <laughs> um, um, zeg, uh, Laurie, wat zijn jouw hobby's? <laughs> uh, Heb je hobby's? Ja. Yeah. Wat dan? Zingen. Zingen? Uh, nou, daar gaan we. Uh, ja, wat, wat, wat, wat zing je allemaal? Uh, Kauw hem uit de mond, hè? Yeah. Ja, zing maar. Um, Noem maar wat je te binnen schat. <laughs> dat is mooi. Ik kan jou heel groot maken, weet je dat? Help, ja. I need somebody help. Yeah, you sure, you sure do, honey. <laughs> you need a lot of help, honey. <laughs> en, en, en, en wat zijn jouw hobby's? Ik heb geen hobby's. Je hebt geen hobby's? <laughs> Nou, waar ik jullie voor heb laten komen is eigenlijk... Uh, het is, <lacht> nou ja... Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Sorry, sorry, sorry. Hé, nee, dat is een geintje wat het is ten slot, hè? Kabaretten. Oké. Okay, um, maar nu gaan we verder, want jullie moeten me helpen. Jullie moeten me helpen. Jullie hebben een heel belangrijke taak... En, eh, en, en, en, waar zit je godverdomme te kijken naar mij? Nee, wat? Wat? Oh, sorry, nee, maar ik ben af en toe in één keer, dan slaat de stemming om. Haha! Verdamme man! Nou, nou, nou gaat het weer in één keer. Dat is heel gek, dat is dan eventjes en dan is het meteen weer op. Wat? Oké. Oké, dan moeten jullie mij helpen. Lorien, wil jij dan alsjeblieft uh, met, je, uh, met, met deze hand... Uh, de rode doek uh, vasthouden, zo. Ja, precies hier, heel goed. En jij met deze hand ook de rode doek hier vasthouden. En dan mooi, mooi bij het puntje. Dat doe je hartstikke leuk, kleine <lacht> En dan moet je hem uh, uh, zo hoog houden, zo ho en mooi strak. Oké, okay, dames en heren, en dan gaat het nu gebeuren met Bertje en Henk. Maar dames en heren, misschien willen Bertje en Henk helemaal niet komen. Laten jullie maar eens horen dat jullie er zijn. Dat is goed, maar Bertje en Henk. Bertje, Henk, nog een keer. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik ja, ja, ik heb Ik eh... Hank. Hank. Uh. You. la la la la la la la la la la la la la la la la Ocean, wou ik zeggen. zfm oh, mm -hmm. mm -hmm. in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt zandvoort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 voor gastheer of gastvrouw bij Kom Je Ook Eten. Het is in het Pluspuntgebouw bij de FOMAR in Noord. De cliënten van Nieuw Unicum en het RIBW bereiden als dagbesteding... samen met een vrijwilliger, een activiteitenbegeleider en een kok de maaltijd. Deze maaltijd bestaat elke week uit een hoofdgerecht en een dessert. Elke week weer erg smakelijk en het ziet er ook prachtig uit. Bij de bezoekers valt Kom Je Ook Eten in Goede Aarde... en de complimenten zijn dan ook niet van de lucht... Om het team van vrijwilligers te versterken... zijn wij nu op zoek naar een vaste gastvrouw of gastheer... die met ons op de donderdagavond willen starten. Woensdag van kwart over vier tot... Het oh, do is donderdag, maar ze schrijven woensdag. Donderdag van kwart over vier tot circa zeven uur. De taken zijn onder andere tafelsdekken, gasten ontvangen... de afwas wegwerken, maaltijden helpen uitserveren, etc. Natuurlijk eten de vrijwilligers gezellig mee. De taken zijn het gastvrij ontvangen van mensen, helpen bij de bereiding van de maaltijd vanaf half drie en het stimuleren van deelnemers. Het dekken van de tafels vanaf vier uur, het serveren van drankjes en dergelijke, uitserveren van de maaltijd, het versterken van eenvoudige, verstrekken van eenvoudige informatie, het kunnen signaleren en terugkoppelen aan de beroepskracht, vaatwerk in de afwasmachine doen en het weer schoon opbergen. De keuken schoon achterlaten, bijhouden van de huishoudelijke voorraad bij het inlooppunt. De vereiste vaardigheden zijn... een gastvrije, klantvriendelijke instelling hebben. Dus geen best of zijn. Goed kunnen communiceren. Het vermogen hebben om niet over eigen problemen te spreken met de cliënt. Goed kunnen luisteren. Het signaleren en zo nodig terugkoppelen aan de beroepskrachten. Het is om, gaat in de sector zorg en welzijn. De doelgroep is volwassenen. En het is een gastheer of gastvrouw bij Kom Je Ook Eten. Het is iedere donderdag in de middag en avond. De begindatum... Uh, was uh, is al uh, geweest, maar ik kan het nog steeds opgeven. En het, uh, de verwachte einddatum uh, is 1 december 2016, dus over een jaar. Het aantal uren per week is drie. De organisatie is ook Zandvoort. Het is in de Vlemingstraat 55. En de contactpersoon is Nathalie Lindeboom. Er is ook een telefoonnummer vermeld, die zal ik ook even noemen. Dat is 023 57 403 30. Oké, okay, we gaan deze vacature even op onze Facebookpagina zetten. Dat gaan ja. we natuurlijk even doen. Want uh, dan kunt u dat allemaal nog eens nalezen. Want telefoonnummers doorgeven. Ja, maar kan je dat allemaal niet zo snel noteren. Nee. Dus kunt u het nog eventjes uh, rustig nakijken. En u kunt deze vacature natuurlijk ook gewoon vinden via de website van VIP Zandvoort. Okay. En dat is www.vip-zandvoort.nl Daar kunt u de vacature nog eens even rustig nakijken. Ja? Nou, leuk om te doen, om die mensen een beetje een leuke middag te bezorgen, toch? Ja. Ja. ja ik kan niet koken, dus ik begin er niet aan. <laughs> Op ZFM wordt iedere oude oude platinaal. Fire I breathe Love is a banquet On which we feed Nou, dan moet je nog even wachten op de night. Maar we gaan wel een mooie nieuwe voor u draaien. Nieuw. Ja, hier komt een hele nieuwe. Van uh, Kovacs. En dat heet Wolf in Cheap Clothes. Valley blind, down silver Town. a raiden as the chosen one, but boy you're a liar, just a thief, grift away all that's good in me, don't waste your breath cause there's nobody I'll sure.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 Open kleren was dat. Uh, en dat was Kovax. Fantastische platen. Mooi nieuw, nummer, mooi nieuw nummer weer. Uit de Nederlandse Tipperade. Uh, en die, regen, uh, plegen, die raadplegen wij regelmatig. zodat we ook wat mooie, recente platen uh, aan u kunnen laten horen. Kovax dus. En Wolf in Cheap. Close. Close ja, zo was het. goed. Um, oh ja, want, ja, dat had ik u wel verteld. Hè, volgende week vrijdag dan uh, de 18e, dan kunt u ons in het wild bewonderen dames en heren. want dan staan we op de ijsbaan. ja, niet met schaatsom, om, dat begint niet aan. maar uh, volgende week uh, vrijdag dus uh, vanaf 12 tot een, in ieder geval 7 uur en misschien wel tot 9 uur, dat weet ik nog niet. Heb ik nog niet niks van gehoord verder. maar in ieder geval uh, staan we dus op de uh, ijsbaan volgende week vrijdag om uh, 18. Uh, december. Van 12 tot 7 in ieder geval. De volgende programma's komen er vandaan. In ieder geval Zandvoort Lunch. natuurlijk de Euro Breakdown. Ja, met Maurice Mulder. Die komt er ook vandaan. En natuurlijk Zandvoort draait door met Charles Dijf. Die komt er ook vandaan. En uh, verder, als het goed is, komt, gaat, komt Willem Bruist ook nog langs met een, uh, met een programma. Maar dat heb ik nog niet zo, uh, definitief gehoord. Dus dat, uh, mocht dat zo zijn, hoort u dat nog van mij. Ja, natuurlijk, hoort u dat nog van ons.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 Promettant d'être sage Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage Bien qu'un mètre environ nous sépare Nous vont par-delà les violons On doit vivre entre nous, on se marre Allez voir ajuster l'ordre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 Meteen en wat deden wij dan vroeger? Nou, wij maakten er een Nederlandse uh, tekst van. Hè? Zelf van, per meteen mag ik je dochter even lenen. <laughs> we beginnen met de tenen en we eindigen. Nou ja, je snapt het wel. Ja, uh, dat deden wij toen we pubers waren. maar ja, toen, toen ik een puber was. Toen was dit een hit. Ja, ik was vijftien toen. Vijftien ja, jaar was ik toen. En dat uh, is wel leuk hoor. Adamo Salvatore. Adamo ik, ik zie die hond in beelden. Dat hij met zijn hele familie... Een vader met ongeveer uh, 34 kinderen, geloof ik. Bij <lacht> Willem Duis in de, in de vuist. Ja, en dat is een grote hit in 1963. En in 1964 uh, mocht ik voor het eerst naar een concert. In het Harlemse concertgebouw. Oh. En dat was van Adamo. Ja, dat weet je niet uh -huh. nou, was er... ik niet. Toen was ik één jaar. Ja, we stonden <lacht> op de stoel, hoor. Werd toen gepresenteerd door een nog zeer jonge Joos Brink. Dat kan ik Toch. nooit vergeten. Hele jonge Joos Brink. Was net 20 of zo, 21. Een heel jong ventje nog. Nou, dat is best leuk. Dus eh, in het Eindharlemse conceptgebouw. Tegenwoordig heet dat natuurlijk de, de Philharmonie. Haarlem, maar toen nog gewoon conceptgebouw. Nou. Het nieuws bij Zeerhem Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van donderdag 10 december 2015. Een vrouw is gewond geraakt bij een aanrijding aan de burgemeester Engelbertstraat in Zandvoort. Zij sloeg op woensdag 9 december rond kwart over drie op haar scooter af... op de burgemeester Engelbertstraat, ter hoogte van de supermarkt. Daarbij zag zij een andere scooter over het hoofd en zodoende kwam ze hard ten val. Politie en ambulance spoedden zich naar de ongevalslocatie in de badplaats. Na behandeling van in de ambulance is zij naar het ziekenhuis overgebracht...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 Eerder moest Louise van Zetten het veld ruimen. Ook zij werd gestraft voor het steunen van een motie... tegen een D66-wethouder, Ewout Kassé, die ook opstapte. Van Zetten richtte toen haar eigen partij op, Hart voor Haarlem. Diederik Moor heeft nog geen officieel uh, bericht uit laten gaan... wat hij doet met zijn zetel. Ook al neemt hij die mee, dan blijft D66 met zeven zetels... nog steeds de grootste partij van Haarlem. Dit was het regionale nieuws van donderdag 10 december.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 Vannacht is het overwegend bewolkt en valt af en toe regen. De minima komen uit rond 7 graden aan zee en rond 4 graden in Limburg. Morgen is er vrij veel bewolking en, valt af en toe, komt af en toe bui voor. Het noorden houdt het s'nachts waarschijnlijk droog en krijgt de zon te zien. Het wordt 9 à 10 graden bij een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind. In het weekend houden we het ook niet droog. Toch overheersen zaterdag overdag de droge periode en kan de zon af en toe schijnen. In de avond passeert een regenzone... Zondag overdag wordt het volgens de huidige computerberekeningen weer droger. Maar de neerslagverwachtingen die voor die, voor die dag zijn nog vrij onzeker. De middagtemperatuur ligt, ligt op beide dagen in het weekend rond de 9 graden. Mooi nou, hè? Ik was hem echt niet vergeten hoor. Ik kende hem niet eens. aan mij. Dus ik was hem niet vergeten. Nee, ik kende hem niet eens. Bill Downing. Nooit van hoort van die man zelf. Maar ja, dat zal wel een, mijn, een gebrek aan mijn, aan mijn opvoeding zijn. Laten we het daar maar op houden. Ik, maar hoe kom jij aan dit nummer eigenlijk? Ik ga want dat wil ik dan wel eens even weten. Hoe jij natuurlijk aan dit nummer komt. Ja. Want volgens mij blijft nu die plaat hangen. <laughs> oh nee, ik niet. vind het gewoon een lekker nummer. Ja. ja, maar waarom vind je het nou een lekker nummer? Kijk, ik bedoel ja. gewoon een lekker het nummer, is, ja. Het is dansbaar. Oh. Ik hou van dansbare muziek. Oh, je houdt van dansbare muziek. Ja, ja. Dus uh, van die, je, je houdt van die uh, hip en spring muziek gewoon lekker. Zo. Nou, niet het hele erge spring, hoor. Nee? Nee, dan ga je toch meer naar de soul en naar ja, de ja. punk. Ja, ah, ik ben het wel uh, voor een deel met je Disco. eens, hoor. Dat wel. Dat wel. Ik ben het wel voor een deel met je eens.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 Op CFM Zandvoort. Ja, en een uh, part die nog wel een beetje aandacht mag hebben. Zo, zo af en toe moet je dan eens een, uh, moet je dan een stemadvies uitbrengen. Hè? Dat vind ik soms. Ja, uh, ik vind dat deze. de LP waar dit nummer op voorkomt. eigenlijk nog niet hoog genoeg staat. Dus daar moet we nog even wat aan doen. En als je nou een fan van Tensy C bent, doe er dan nog even wat aan: Dreadlock Holiday van het album Bloody Tourists.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 Ik nog opschieten ook. Hou me van mijn werk hier, die gasten. Dat is gemeen. Hou me gewoon van mijn werk af. Dus, moet, ik, moet ik helemaal snel zijn en zo. Uh, wat zou ik ook weer doen? Oh ja, dit. Dit, ja, dit ga ik doen. Ja, let op. Million seller. Here they are. The She's not a girl.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 Van, uh, John Lennon, natuurlijk. Die schreef het. Het staat wel op Lennon McCartney. Maar het is typisch een John Lennon nummer. En, uh, ja. De, de, we hadden het er gisteren in de, de herdenking van John Lennon al over. Dat de ene meneer. Uh, nou ja, laten we zitten. Die uh, vond uh, Imagine uh, op nummer 1. Dat vond hij maar een saai liedje. En uh, dit was uh, een veel beter nummer van Lennon. Ja, maar die heeft, meneer, heeft het dan niet helemaal goed begrepen. Want Imagine staat natuurlijk gewoon nu op 1 in de top 2000. Omdat het. ...gelinkt wordt aan de gebeurtenissen in de diverse steden in de wereld... ...waar luxegloos zomaar mensen worden neergeschoten. En daar heeft dit nummer totaal niets mee te maken. Uh, Lennon schreef dit nummer uh, toen hij een advertentie las in een of ander blad... ...van een wapenhandelaar. En uh, die had leuke uh, wapens te koop. En de kreet daarvan was... ...Happiness is a warm gun. Dat was de enige reden waarom hij dit nummer schreef. En niet omdat het uh, tegen geweld is. Helemaal niet. Het was zelfs een tekst van een wapenhandelaar. Dus, Maar ja, Lennon had wel meer van dat soort dingen. Dan zag hij ergens een, een affiche. En dan maakte hij daar een tekst van. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... Being for the Benefit of Mr. Kite. Dat, dat, is, ook, dat is gewoon ook een advertentie. Die, die, uh, gewoon een, een, een affiche waar hij die, die hele tekst op gebaseerd heeft. Goed, the Beatles dus. Van The White Album uit 1968. En leuk nieuws is dat zag ik ook vanmorgen weer. Um, die, die, die tempel uh, in, in India weet je wel, waar dat album uh, waar, de, waar grotendeels van de nummers voor dit album uh, zijn ontstaan zeg maar, die is door de Indiaanse uh, autoriteiten vrijgegeven dus die komt helemaal ter beschikking van Beatles fans ze hebben dus die tempel uh, waar dat allemaal gebeurt, die hebben in uh, Rishikesh geloof ik, als ik het goed noem die hebben ze teruggegeven aan de fans nou dat is toch weer prachtig in het jaar 2015, Niet waar? Jawel! Goed, we hebben hem. Wat uh, laten we nog even ons Zandvoortse talent uh, Yves Wat Berends uh, promoten jongens. Droomvrouw. ik zo. Als ik rondkijk naar de vrienden Bestaat. Nou, ik doe hem toch nog even. Ik doe hem toch nog even. Ja, kan ja. nog net, Kan nog net. Kan nog net. Kan nog net. Ja, kunt me net even redden. Ja, net nog. Voor het nieuws. te komen van dat Lucifer's doosje zo meteen Rolling Stones van het album Sticky Fingers waarvan ik overigens ook vind dat hij laag staat in de top uh, vinyljaren top 50 top 40 dus uh, als je nou niet gestemd hebt en je bent Stones fan, je wil dat die plaat een beetje hoger komt moet je wel wat in doen, want hij staat er op dit moment niet in nee, hij staat er niet in echt ja, niet je moet toch even uh, Ja, hè? het maar even We gaan er een punt aan zetten. Inhoud is klaar voor vandaag met de stones. Ja. We gaan razendsnel eruit. We hebben bijna geen tijd meer. Dus nog een heel klein stukje van de tune. En hierna komt Bart van Meer met zijn matchbox. Dus tot ziens. Tot ziens. <laughs> tot ziens, maar weer. Het was leuk. Het was weer gezellig, hè? Ja. ja. Nou hierna nog Bart van Meer en Hans Wassenaar, dames en heren. Dus uh, wat een fijne middag. Tot morgen. Bye.